Drie uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Wallingsveen is een meubelwinkel verwoest door brand. Het vuur brak van achter rond half 1 uit door onbekende oorzaak... en groeide al snel uit tot een grote brand. Het vuur sloeg over naar een aangrenzend bedrijfspand... waar onder meer oldtimers staan. Bij een van de auto's is een brandstoftank ontploft. Er is veel rook vrijgekomen. Daarom zijn het voorzorg vier omliggende woningen ontruimd. Brandweerkorps uit verschillende regio's... helpen bij de brand in Wallingsveen. Het aantal Amerikanen dat in armoede leeft is nog nooit zo groot geweest. Volgens het volkstellingsbureau leefden vorig jaar ruim 46 miljoen Amerikanen onder de armoedegrens. Dat is 15 van de bevolking. Vooral onder Afro-Amerikanen en Latino's zijn veel arme mensen. Ruim een kwart van die bevolkingsgroepen leeft onder de armoedegrens. Voor een gezin met twee kinderen betekent dat een inkomen van omgerekend minder dan 16.000 euro per jaar. Het is het vierde achtereenvolgende volgende jaar dat het aantal armen in de VS is gestegen. Bij een treinongeluk in het zuiden van India zijn zeker acht doden gevallen. Vele tientallen mensen raakten gewond. Een passagierstrein botste door nog onbekende oorzaak achterop een andere trein die voor een rood sein was gestopt. Door de klap ontspoorden vijf wagons. De bergingswerkzaamheden verliepen moeizaam vanwege zware regenval. De Indiaanse regering heeft een onderzoek ingesteld. Door slecht onderhoud en menselijke fouten komen ongelukken vaak voor op het spoorwegennet in India dat een van de grootste ter wereld is. Justitie in Frankrijk onderzoekt beschuldigingen... dat oud-presidenten geld hebben gekregen van Afrikaanse leiders. Advocaat zegt dat bijvoorbeeld Jacques Chirac en leden van zijn regering... tussen 1995 en 2005 zo'n 15 miljoen euro in contanten hebben gekregen. Het geld werd met koffers en trommels naar Frankrijk gebracht. Chirac ontkent alles en wil de man aanklagen voor smaad. Het weer dan tegen de ochtend. toenemende bewolking uit het noordwesten. later gevolgd door buien. dan vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Goedenacht en welkom bij het tweede uur van Nog Steeds Wakker. Wekelijks blikken we terug op het belangrijkste nieuws van de dag in eigen land. Maar we bellen ook met landen waar men nog steeds wakker is. Komend uur hoort u hier op Radio 1 bij Omroep WNL. Wat er gaat gebeuren aan de scheurende scooters in Amsterdam. Ja, en wie of wat de koeriers in de Eerste Kamer gaan vervangen. En onze verslaggever Pieter Munnik bezocht de 50-plus beurs. Ondanks dat hij net niet binnen de doelgroep viel. Ja, maar eerst politiek, want regeren is net als de liefde. Je moet moet af en toe concessies doen om het huwelijk goed te houden. En dus moet ook Geert Wilders hier en daar een verkiezingsbelofte breken. Maar het onderzoek van de SP is gebleken dat Wilders dat wel erg vaak doet. Hij zal al meer dan 100 beloftes gebroken hebben. Arjen Vliegendhart zit voor de SP in de Eerste Kamer... en hij heeft het stemgedrag van de PVV onderzocht. Goedenavond, meneer Vliegendhart. Goedenavond. Ja, U schrijft een rapport over hoe stonden buren wel al niet zijn. Ja. Ja. Huh? ja. Dat is een interessant rapport. Ja, nee, dat is ook een beetje ongebruikelijk natuurlijk. Uh, normaal gesproken schrijf je inderdaad niet te over andere politieke partijen. Maar het viel ons op dat Geert Wilders en de PVV het, maar het debat over uh, hun beleid eigenlijk uh, altijd uit de weg gaan. Uh, maar aan één ding kunnen ze niet uit de weg gaan, dat is uit stemmen. Dus dachten we, nou ja, als er geen debat komt, dan gaan we hun stemmingen maar eens bekijken en analyseren. En wat waren de conclusies? Nou, dat Geert Wilders op heel veel terreinen anders stemt dan dat hij zegt dat hij zou uh, doen... Uh, en dat zijn niet alleen onderwerpen waar compromissen op gesloten zijn... want dat is in principe wel te begrijpen als je een bent... dat je dan geeft en neemt. Maar ook op terreinen waar geen afspraken gemaakt zijn, bijvoorbeeld over topsalarissen in de publieke sector. Stemt Geert dus anders dan hij had gezegd. Ja, hij wat, zegt, had, wat had hij beloofd dan? Nou, hij zegt dat hij paal en zou stellen aan die, uh, die topsalarissen... van bijvoorbeeld ziekenhuismanagers enzovoorts. Maar als er dan in de Tweede Kamer een voorstel ligt... om daar daadwerkelijk dus een maximum aan te maken... Dan stemt Geert Wilders en zijn partij gewoon tegen. Maar, maar Geert Wilders heeft dan toch ook wel gezegd... Uh, sorry Henk en Ingrid, we moeten inderdaad nu hiervoor stemmen of tegenstemmen... maar dan krijgen jullie dit, dit en dit voor terug. Dat is toch gewoon regeren in Nederland? Uh, voor een deel van de regering in Nederland, maar bijvoorbeeld over die topverlaagde. Dus er staat niks in het regeerakkoord, er staat niks in het gedoogakkoord. Daar staat, is de PVV geheel en al vrij om te stemmen wat ze wil. Maar, maar u, ja. kent, u kent waarschijnlijk Den Haag beter dan ik. Er wordt buiten het regeerakkoord om, wordt er natuurlijk ook nog gewoon gehandeld in. Ik, ik geef u dit in en, en dan krijg ik dit ervoor terug. Nou, hierop is in ieder volgens mij niet onderhandeld. En anders zou Geert Dus het publiek moeten uitleggen waarom stem ik nou hiervoor en wat krijg ik hier nou voor terug. Want dat is inderdaad de kunstwaardige heerde, je geest en je neemt. Maar Geert Wilders legt niks uit. En stelt dat hij een hele hoop krijgt, maar als we nou kijken naar hoe hij stemt... dan blijft hij toch eigenlijk voortdurend van zijn, zijn verkiezingsprogramma af te wijken. Het klinkt ook een beetje in uw woorden door dat u vindt dat Wilders gewoon oneerlijk bezig is in de Kamer. Dat hij zijn kiezers voorliegt eigenlijk. Kijk, Geert Wilders moet stemmen zoals hij uh, stemmen wil. Dat is zijn recht en dat is zijn vrijheid. Daar gaan wij niet over. Maar doe het dan wel eerlijk en transparant en leg het aan de kiezers uit, zodat de kiezers een veroordeel erover kunnen vormen. Maar is, dit dan, is kunnen... dit dan kiezersbedrog? Nou ja, ik denk dat er wel een loer wordt gedraaid. Dat er iets anders wordt gezegd dan dat er gestemd wordt. En die mismatch tussen aan de ene kant retoriek en daden, die uh, wordt nooit blootgelegd door Geert Wilders zelf. Dus daar hebben we een handje mee geholpen. Maar heeft u dan ook het idee dat het electoraat, dat, dat de PVV heeft en waarvan u misschien hierdoor ook mee... Wil profiteren dat hij hem dit zo erg kwalijk gaat nemen dat ze nou massaal over gaan stappen naar dit uh, rapport? Nou, één rapport zal het niet doen. Uh, maar het is natuurlijk wel een druppel die op een gegeven moment een steen uitholt. En we zien bijvoorbeeld dat tramchauffeurs in Den Haag of in Amsterdam. die de vorige verkiezingen op de PVV hebben gestemd. Want de PVV zei nou ja. We gaan niet aanbesteden en de uh, gemeentelijke vervoersbedrijven moeten blijven. Die hebben nu wel uh, van een koude kermis zijn die thuisgekomen. Omdat uh, de PVV nu wel instemt met verplichte aanbestedingen en met verplichte bezuinigingen. Dus je merkt daar bijvoorbeeld al dat er een hoop frustratie is. En dat geldt ook voor een hoop mensen in de zorg. Waarvan ook beloofd is dat er een hele hoop extra geld zou komen waar wat niet geleverd wordt. Heeft u eigenlijk al een reactie gekregen van de PVV? Ja, we hebben weer de standaardreactie van de PVV gekregen dat het brommelwerk is. Zonder dat de PVV uit aangeeft van wat er mis is. Dus de PVV moet gewoon eens een inhoudelijke reactie geven in plaats van de boel weg uh, te kwalificeren. En gewoon zeggen wat er niet klopt, dan rectificeren wij ook meteen. Uh, als we echt ons op een fout kunnen wijzen. Uh, de, ga, gaat het wetenschappelijk bureau, want dat is degene die dit rapport heeft opgesteld, hm. van de SP gaat hij nu weer terug. En uh, proberen de, de partijideologie uh, nog verder uit te diepen? Of, of komen er nog meer van dit soort rapporten over, uh, zoals Bastian zei, de buren? over de buur. Nou, We houden Wilders in de gaten. Over een half jaar kijk, we maken we weer een balans op en dan zullen we weer onze bevindingen rapporteren. Maar gewoon tussen hebben we ook een hele hoop andere dingen waar we mee bezig zijn. Dus we kijken niet alleen naar Wilders, we kijken ook naar onszelf. En we zijn ook bezig met hoe zou nou uh, de SP met betere voorstellen voor een beter en sociale Nederland voor hetzelfde geld kunnen komen. Maar dit blijven we ook doen. Dus uh, de waakond van de, de, de PVV is dus eigenlijk het wetenschappelijk bureau van de SP. Dat lijkt me een hele mooie kwalificatie. En moeten er nog andere partijen ook bang worden? Nee, geen enkele partij hoeft bang te worden als ze maar publiek verantwoordelijkheid aflegt. Nee, maar zijn, uh, er, de... al, zijn er al gangen bezig? Uh, misschien dat er bij de PvdA, daar heeft hij al behoorlijk wat weggehaald, misschien nog meer te halen is? Nee, op dit moment hebben we aan de PVV en aan onszelf meer dan genoeg werk. SP-Eerste Kamerlid Arjen Vliegendhart, een van de onderzoekers en uh, part-time PVV-Waakont. Uh, dank u wel. Graag gedaan. Hier in de soundcheck klinkt het voor mij alweer heel erg goed. De hype nog steeds bij ons in de studio. Zometeen spelen ze hun derde nummer. Maar eerst de Amsterdamse perikelen. Snerpende scootertjes die je op hoge snelheid links en rechts inhalen. Het is een doorn in het oog van de gemeente Amsterdam. Ze willen er vanaf. En dus begint de gemeente een nieuwe campagne. Slow Riders heet het. Het is de bedoeling om jongeren, maar ook hun ouders... bewuster te maken van het gedrag op de scooter. Geert de Jong van de gemeente Amsterdam, goedenacht... Goedemorgen. Bekeuren helpt niet meer? Bekeuren helpt zeker. En dat, dat blijft de politie gewoon doen. Maar tegelijk is er ook nog een campagne? Klopt. Tegelijkertijd hebben we vanuit de gemeente daar een campagne tegen aangezet. Eigenlijk met twee doelen. Eén om aan alle Amsterdammers duidelijk te maken dat de politie echt bekeurt. En dat te hard rijden op scooters in Amsterdam niet langer ongestraft blijft. En ten tweede ook de kennis... Onder de Amsterdamse scooteraars over de verkeersregels nog een keertje goed uh, inprenten. Waar komt dit fanatisme zo ineens vandaan? De scooters die opgevoerd zijn, is toch van alle dag? Uh, het is van alle dag, maar in de laatste paar jaar zijn er heel veel snorfietsen vooral bijgekomen. Dus je ziet nu aan de verkeersveiligheidscijfers dat die snorfiets een enorm risico voor de verkeersveiligheid wordt. 20% van alle Amsterdamse uh, verkeersongevallen daar is een brom of snorfiets bij betrokken, terwijl ze maar. 2% van alle verplaatsingen in de stad hebben. Dus dat is een enorm ongevalrisico, en dat willen wij graag aanpakken vanuit de gemeente. En dan, dan noemt hij dat de slow riders campagne. Ik denk dan niet echt dat, uh, dat uh, de Amsterdamse, nou laat ik het straatschoffies noemen op hun scooters, dan denken: Nou, uh, ik ga uh, opeens niet meer mijn gashendel trekken. Ja, ik kan me die reactie voorstellen. Uh, maar uit allerlei onderzoek blijkt, uh, en daar let natuurlijk goed op... dat je vooral niet met een uh, normatieve boodschap moet komen als overheid. Dus daarom zetten wij een positieve boodschap neer over het gewenste gedrag. Maar daartegenover of daarnaast moet ik zeggen wel duidelijk de handhaving van de politie. En zo'n positieve boodschap is dan rij lekker rustig zoals je oma dat ook op haar solex deed? Bij wijze van spreken, maar dan iets hipper verpakt... It, ja, nog, hip, <laughs> nog hipper verpakt. <laughs> nee, maar wat, wat vertelt u dan letterlijk? Wat staat er op de flyers die u uitdeelt? Daar staat letterlijk op slowriders um, um, <laughs> relaxed rijden zonder boetes. Relaxed rijden zonder boetes. Precies. Hoe, hoeveel gaat dat eigenlijk? Ik, een, een, een, stel, ik rijd 20 kilometer te hard. Ja. Hoeveel kost so, me dat dan? Uh, nou, daar gaat de gemeente natuurlijk niet over, over nee. boetebedragen. Uh, maar uit mijn hoofd is dat ongeveer 130 euro. Nou, dat is toch uh, behoorlijk wat benzine voor diezelfde scooter, lijkt mij. Klopt, ja. Ik ja, hoop ook dat het afschrikt, ja. Zijn het trouwens eigenlijk alleen maar de jongeren die dit doen? Want ik, er zijn natuurlijk ook wat, uh, wat, wat Bastia zegt, uh, mijn oma op de Solex, die, die, die kon af en toe ook wel behoorlijk doorkrossen. Nee, het zijn zeker niet alleen de jongeren. Alle scooteraars uh, in Amsterdam die, uh, die rijden te hard. Dat lijkt uit verschillende onderzoeken, maar het ongevalrisico voor jongeren is wel het hoogst. Dus daarom richten we ons nu primair... Uh, in de campagne op de jongeren, maar uh, nou ja, volwassenen worden ook aangepakt. Daar maakt de politie uh, geen enkel onderscheid in. Die te hard krijgt, krijgt gewoon een boete. Ja, want een beetje uh, oud-zuid, vastgoed, boef, die rijdt ook op een Vespa natuurlijk. Ja, iedereen rijdt op Vespa in Amsterdam. <laughs> en, daar, en daar moet dus wat aan gebeuren. Ze moeten uh, trager gaan rijden en daardoor is nu vandaag een campagne gestart. Geert de Jong van de gemeente Amsterdam, dankjewel. Ja, graag gedaan. Nog steeds wakker op Radio 1 en bij ons in de studio, de band The Hype. En zij gaan voor ons spelen uh, hun allereerste single, Do You Know? Voor onze drummer. Koen Dijkman. Een zeer spiritueel man. zeer spiritueel man, die nu aan het mediteren is thuis. Ongetwijfeld. Koen, deze is voor jou. One, two, three, four... I just don't know how to say it. I wanna speak my mind, but find I cannot make sense in any way. Tell you that I see you in dreams But your eyes don't spell my way I wanna call your name, I think I can scream then the dream just slips away Ik denk dat uh, Koen ontzettend blij is met deze, deze ode aan hem, do you know, van de band The Hype. En ze spelen nog één nummer uh, ja, later dit uur, dus blijf luisteren. Een miljoentje hier, een miljardje daar. Het kabinet is flink aan het bezuinigen. En ook bij de zorg gaat er nogal wat vanaf. Zoals de plannen er nu voor staan vervalt de AWBZ en moet de gemeente zelf zorg gaan inkopen. Mensen die nu nog thuis verzorgd kunnen worden moeten dan misschien naar een instelling. De cliëntenraad van Interact Contour vraagt om een uitzondering voor deze mensen met een hersenbeschadiging. Daarom spreekt Kees Bransma van de cliëntenraad vandaag de voicemail in van de premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hadi Mark met Kees Brandsma van de cliëntenraad van Interact Contour. Ik bel je over die overheveling van de AWBZ naar de gemeenten. Ongeveer 11.000 mensen met hersenletsel voorkomen in problemen als dat ook voor hun zorg en begeleiding geldt. Het gaat vooral om de jongere mensen met hersenschade door ongeval of ziekte. Juist deze groep kan niet meer werken, is chronisch ziek... maar gelukkig kunnen ze nog wel thuis wonen bij hun partner en hun kinderen. En dat is voordeliger dan wonen in een instelling. Dat kan omdat de APBZ de hulp vergroot van mensen met vakkennis... die de juiste begeleiding bieden. werkt perfect. In jouw plan, beste Mark, gaan straks 418 gemeenten elk zelf bepalen wat de beste hulp is. Zonder te weten wat hersenletsel inhoudt. Is dat realistisch? Te verwachten dat wij straks nog goede hulp en begeleiding krijgen... als degene die beslist er niks van snapt, maar wel flink moet bezuinigen? Waar wij mensen met hersenletsel bang voor zijn... is dat wij straks naar een instelling moeten verkassen als jouw plan fout loopt. Zou dat echt geld besparen? Beste Mark, jouw hersenen hebben geen schade. Dus heb je de plicht ze goed te gebruiken en het liefst nu al. Geef ons mensen met hersenletsel dus een status aparte... bij die overheveling van de AWBZ naar de WMO. Het enige dat nodig is, is politieke wil. Laat je morgen nog even wat horen. Dank je. Slaap lekker. Einde bericht. Ja, morgenochtend vallen de kranten natuurlijk pas bij u op de deurmat. Maar ze zijn hier in Hilversum al aangekomen. En onze actualiteitenreactrice Christel van, Meer, van de Meer die heeft ze natuurlijk al doorgelezen. De kabinetsplannen zorgen ervoor dat vandaag wel een hele opvallende groep gaat demonstreren. In spits is te lezen dat advocaten, notarissen en zelfs rechters de straat opgaan. Zij komen in actie tegen de verhoging van de kosten voor rechtszaken. Door deze tariefsverhoging probeert het kabinet af te komen van burgers... die een rechtszaak aanspannen tegen de overheid. Hierdoor loont het voor burgers minder om de overheid voor het gerecht te dagen. En dat is volgens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak een slechte zaak. Wikileaks onthult dat DC Boutersen tot vijf jaar geleden nog innige banden had... met een grote drugstransporteur in Zuid-Amerika. Zo kunt u vandaag in de Volkskrant lezen. De onthulling is een nieuwe aanwijzing dat de Surinaamse president... na zijn drugsveroordeling in Nederland gewoon doorging met de handel in cocaïne... In 1997 werd in de haven van de Zuid-Hollandse plaats Stellendam... bijna 500 kilo cocaïne van de oud-bevelhebber onderschept. De onthulling komt voort uit een geheim diplomatiek bericht uit juni 2006... van de Amerikaanse ambassade in Paramaribo. En de tijd dat het gewone volk klakloos overnam wat wetenschappers zeiden... is compleet voorbij. Zo valt te lezen in NRC Next. Vooral op het internet schieten de zogenaamde reaguurders... op alles wat zij ook, waar zij ook maar twijfels bij hebben... en weten zij het ook altijd beter. Niet elke beroepsgroep is blij met al die hoogopgeleide en bedweters. Vooral artsen vinden het lastig dat patiënten al voor hun afspraak bij de dokter weten wat zij mankeren. Dankjewel Christel van der Meer met een kleine grepen uit de kranten van, van morgen of eigenlijk vandaag. Vanaf vandaag is het stoffige imago van de Eerste Kamer een klein beetje minder stoffig geworden. Hij zit nog steeds vol met oude grijze mannen in saaie pakken, daar niet van. Maar de dossiers worden vanaf nu wel gelezen op een iPad. Ja, maar de oude vertrouwde koerier is dus de deur gewezen. De pakken papier die iedere vrijdag naar de senatoren moesten zijn verleden tijd. De laatste acht jaar werd dat gedaan door Velvet Express... en uh, Nicolette Mak van dat koeriersbedrijf. Goedenacht. Goedenacht. Ja, u bent eigenlijk gedumpt. Ja, weet je wel. Voelt het als een soort liefdesverdriet nu? Nou ja, het is natuurlijk wel een, een, uh, ja, een prestigieuze klant. Dus het is niet leuk als je dan... Uh, zeg maar, uh, ja, de opdracht verlies. Ja, want, want hoe, hoe ging dat dan vroeger? Dan kreeg je echt een hele stapel papier en dan door heel Nederland koerieren bij alle senatoren op bezoek. Ja, inderdaad. En dan, en, en, en bouwden jullie dan ook een, een band met ze op? Was het, uh, werd u al herkend door uh, ik zeg maar wat, Luc Hermans? Uh, uh, uh, nou ja, inderdaad. Nou, ik hoorde wel verhalen van de koeriers van, uh, nee, dat ze wel uh, leuke gesprekjes die we dan hadden. En ze, waren, ze, ja, ze zijn er gewoon trots op. Dat ze die uh, routes reden. Ja, en inmiddels, ze zijn er zelf heel trots op dat ze een ton besparen. Uh, althans, uh, het kost een ton om het op de iPad te doen. En dat hebben ze binnen een jaar terugverdiend. Dat zal voor u dus een flinke schok, uh, slok op de borrel schelen. als u uh, die inkomsten eens kwijt bent. Ja, nou ja, wij zeggen altijd: zeg maar 50.000 euro aan, uh, aan omzet op de jaarbasis staat voor één fulltime arbeidsplaats. voor iemand met een lastig lichaam. En uh, ja, dus dat, ja, dat gaan we zeker merken. Ja, want dat is waar u zich mee bezig houdt, mensen met een lastig lichaam? Ja, mensen die zo fysiek gehandicapt zijn of chronisch ziek. Ja, dus eigenlijk was het voor u ook een uh, uh, een soort goed doel om dit te doen. U heeft daar mensen mee geholpen. Uh, ja, nee, dat klopt. Het is uh, ja ik vind uh, dat je altijd moet kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. En uh, nou ja, als iemand een handicap heeft, dan kan hij misschien een paar dingen niet. Maar er zijn veel meer dingen die iemand wel kan. Nou, en dan uh, kan er opeens heel veel. Dus we kunnen ze dus ook gewoon meedoen in de maatschappij. Ja, en en hoe, hoe bent u, want ik, ik vind dat dumpen nog steeds heel erg intrigerend. Hoe bent u gedumpt via een sms'je? Of bent u wel echt op de hoogte gesteld van we gaan veranderingen doorvoeren? En, uh... Nee, dat helpt dat, dat heel netjes. Ja, er is een heel goed contact tussen de Eerste Kamer en de mensen die erover gaan, zeg maar. En uh, verder het express. Dus... Ja, de, ja, dus daar hebben ze gewoon ons over geïnformeerd. Dus, maar, maar ja, we gaan eens zien of, dat, of het ook echt gaat werken. Hmm. Ja, ik, ik vond het een heel opvallend bericht. Ook omdat natuurlijk, het, wat we al zeiden, het is een beetje een stoffig karakter. De Eerste Kamer, de, u, u kent ze een beetje nu. Uh, nou ja, uh, zolang uh, hun uh, een pakken papier hebben gebracht, zijn ze een beetje klaar voor de iPad in die, in die app? Snap Nou, ik, ik, ik betwijfel het. Ook omdat, uh, ik kan me niet voorstellen dat iedereen zo even makkelijk met... Uh, ...met uh, computers en dergelijke omgaat. Gewoon, uh, ook de leeftijd ligt wat hoger natuurlijk van de mensen die daar die, die stukken toegestuurd krijgen. Dus ik weet niet of, dat, uh, of, dat, of het op gaat worden. Ja en, en mocht het niet worden, dan mogen ze altijd weer aankloppen bij u, denk ik. Daar zijn we heel erg dankbaar. Ja, goed, voorlopig hebben ze u de deur gewezen. En, uh, mag u eigenlijk de iPads wel nog bezorgen of is dat ook... Nou, dat gaan we maar afwachten. Nou, ik help u hopen. Nicolet Mak van couriersbedrijf Fedex, Express... dat altijd de stukken van de Eerste Kamer rondbracht. Dank u wel. Dank u wel. Dagelijks staan de kranten en nieuwsites vol met bizarre berichten... waarvan je jezelf eigenlijk wel eens kan afvragen... of ze nu wel of niet waar zijn. Fred Budding van hooks.blog.nl gaat van ons wekelijk op zoek... naar de waarheid achter de meest bizarre nieuwsberichten. Vleeseters zijn egocentrisch, minder sociaal en heftig. Deze conclusies waren de opmerkelijke uitslagen van een onderzoek... gedaan door de Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel en zijn Nijmeegse collega Roos Vonk. Afgelopen donderdag bleek dat Stapel de onderzoeksresultaten uit zijn duim heeft gezogen. Hij werd direct op non-actief gesteld. Zijn collega Vonk verdedigde zichzelf gisteravond... Bij een Witte Man. Ik heb een hele grote fout gemaakt. door te snel met dat persbericht naar buiten te komen. over dit onderzoek. En niet te checken wat voor data. uw, gegevens, uh, ja. uw collega heeft gegeven. Ja, dat klopt. Dat, ja. dat is fout nummer 2. Maar er is meer aan de hand. Het ziet er naar uit dat Vonk en Stapel. een dubbele agenda hebben. De conclusie van het vleesonderzoek lijkt hen namelijk niet helemaal slecht uit te komen. Stapel en Vonk zijn allebei overtuigd vegetariër. In november 2010 pleitte Stapel. om vlees van het menu van de universiteitscontinent te halen. En collega Vonk is bovendien lid van de Partij voor de Dieren... en was drie jaar lang voorzitter van dierenactivistenclub Wakker Dier. Koende Bruin is schrijver van het boek Van Tofu krijg je geheugenverlies... over gekonkel en gestuntel met statistiek. Ik vroeg aan hem of hij de fraude zag aankomen. Um, ja, zag je hem aankomen? Je ziet zoiets in zoverre aankomen dat het een keer mis uh, moet gaan. Als je kijkt naar de hoeveelheid persberichten... Uh, die er zo'n beetje elke dag de lucht in worden geslingerd. En de onderzoeken die daar aan ten grondslag liggen. Maar ik vond het in dit geval wel inderdaad heel erg vreemd... dat er geen enkele informatie achter het persbericht zat. Uh, en dat uh, was op zijn minst vreemd. Maar om dan meteen aan uh, fraude te denken... Dat, is, uh, dat was niet het eerste wat bij mij opkwam. Volgens de Bruin komt het vaker voor dat dubieuze onderzoeken de pers halen. Zo berichtte de NOS onlangs over een onderzoek... ...van het Britse Bureau voor Statistiek, dat de maand waarin je geboren bent koppelt aan het je toekomstige beroep. Ben je in december geboren, dan is de kans groot dat je tandarts wordt en mensen uit januari worden vaker schuldeiser. Als dit geen bullshit is, dan weet ik het ook niet meer. Journalisten nemen zulke berichtjes vaak klakkeloos over. Maar hoe kunnen ze in het vervolg een nep onderzoek herkennen? Nou, er zijn een aantal elementen waar zoiets wel aan te ontdekken is. Um, dat is met name het ontbreken van informatie. Um, zelfs als er percentages worden genoemd of uh, als er uh, bepaalde statistieken worden vermeld, dan is het uh, toch altijd goed om te kijken wat zitten daar voor cijfers achter. En als die niet te vinden zijn, dan is het uh, toch best uh, ja, verdacht of raar. Um... En vaak ontbreekt er dan een steekproefgrootte of de methode of, of men gewerkt met een controlegroep. Dat zijn toch allemaal wel redenen om in ieder geval te twijfelen aan de generalisatie die dan heeft plaatsgevonden. Even terug naar het bewuste vleesonderzoek. Want zijn vleeseters nu hufters of niet? Om te weten hoe het nu echt zit, belde ik met de beste jongste slager van Nederland. De 20-jarige Leendert van Leeuwen uit Heusden. Ik vroeg hem of er wel eens een lastige klant bij hem in de slagerij komt. Als ik bij ons de klanten bekijk die dan een bierstukje opkomen halen... en het bierstukje laten afsnijden bij ons... en dan de bereidingswijze die wij dan toelichten... ...van het bistukje op kamertemperatuur laten komen... Uh, ...het, het, het biefstukje heerlijk bakken met een beetje champignonnetjes en uitjes erbij... Uh, met, met, ...met een beetje zout en peper erbovenop, met grof zeezout grove peper... ...daarna eventjes uh, in de oven op 50 graden om het, uh, om het vocht uh, terug in de bistuk te laten keren... ...en dan heerlijk op bord serveren met eventueel uh, de, juiste, de juiste maaltijdvormen erbij... ...dat is toch super en als die klanten dan helemaal blij de volgende dag in de winkel komen... ...opgewekt van een lekker stukje vlees. Nou, dan vind ik dat hustige gedragen met egocentrische gedrag... ...vind ik verreweg te zoeken in ieder geval, bij dit geval. Absoluut. Dus jij hebt nooit lastige klanten? Nou ja, wat moet ik ervan zeggen? De lastige klanten die er zijn... ...ik durf het bijna niet te zeggen... ...maar dat zijn toch de vegetariërs die dan bij ons van de winkel komen... ...en de vegetarische stukjes vlees lukten. Ja, en dan heb ik zoiets van... ...ja, die kan ik dan toch lastig omschrijven inderdaad. Dat was Hoeks Radio voor vanavond. Meer onwaarheden in de media... Lees je dagelijks op hawks.blog.nl. Tot volgende week. Goed, Fred Budding. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Het is vandaag een triestige dag voor hip fans. Namelijk 15 jaar geleden was het dat Tupac Shakur werd doodgeschoten. En om hem te herdenken, nu op Radio 1, Changes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 just the way, the way it is, things will never be the same, yeah, it's it yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. just the way, it the way it is, oh yeah. yeah. I see no changes, all I see is racist faces, misplaced, hate makes disgrace to racist, we under, I wonder what it takes to make this, one better place, let's see race the waste it. Take the evil out the people, they'll be acting right, it's both black and white, it's more tonight, and the only time we chill is when we kill each other, it takes guilt to be time real time, time to heal each other, yeah. and although it seems evident, we ain't ready oh. to see a black president, uh. it ain't a secret of the seal the fact, penitence penitentiary's packed, and it's filled with blacks, but some things will never change, try to show another way, but you're staying in the dope, yeah, now tell me what's the mother to do, being real, don't appeal to the brother in you, yeah. you gotta operate the easy way, I made a G today, but you made it in a sleazy way, selling it back Whoa. to the kid. I gotta get paid, well, hey.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 Oh, oh, yeah. Oh, yeah. oh yeah we gotta make yeah. a change it's time for us as a people to start making some changes let's change the way we eat let's change the way we live and let's change the way we treat each other you see the old way wasn't working so it's on us to do what we gotta do to survive And still I see no changes Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East Instead of war on poverty They got a war on drugs so the police can bother me And I ain't never did a crime, I ain't have to do it But now back with like the facts, giving it back to you Don't let them jack you up, back you up Crack you up, and pips smack you up You gotta learn to hold your own They get jealous when they see you with your mobile phone But telecoms, I can't touch this I don't trust this, when they try to rush, I bust this That's the sound number two, you say it ain't cool My mama didn't raise no fool. And as long uh, as I stay black, I gotta stay strapped And I never get to lay back Cause I always got to worry about the payback Some buck that I roughed up way back Coming back after all these years right a tack, -tat -tat, tat tat That's the way it is uh. That's just the way it is yeah, yeah, yeah. Things will never be the same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 Maar iedereen kent hem onder Toepak Shakur. En hij heeft na zijn dood nog een paar cd's uitgebracht. Dat vond ik altijd heel intrigerend aan deze man. Vijftien jaar geleden dus dat hij uh, doodgeschoten werd. Goed, het is uh, twee minuten over half vier. U lacht aan naar Radio 1. Nog steeds wakker en bij ons in de studio aangeschoven. Christel van der Meer voor het Nieuwsminuutje. Kleine supermarkten hebben in 2010 de helft minder winst gemaakt dan eerdere jaren. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte. De kleine supers hebben te lijden onder hun grote broers die juist wel winst maken... De cijfers baren de eigenaren van de kleine zorgen. Eén of de drie eigenaren denkt zelfs dat zij een winkel over vijf jaar kunnen sluiten. Als het aan vvd corrivé Hans Wiegel ligt, heeft de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, zijn langste tijd gehad. Dit is morgen te lezen in de Telegraaf. Volgens Wiegel is een goed Tweede Kamerlid niet per definitie een goede burgemeester. Hij ziet voor Wolfsen dan ook meer een rol weggelegd in de Raad van State. En op de A16 is vanavond een voetganger aangereden. Hij is zelfs doodgereden. Dit meldt het korps Landelijke Politiediensten. Het ongeval vond plaats op de weg tussen Breda en Rotterdam. ter hoogte van het knooppunt Klaverpolder. De automobilist meldde zelf bij de politie dat hij de voetganger had aangereden. En vooralsnog is het onbekend wie het slachtoffer is. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Christel van der Meer. En volgend uur dan schuif je gewoon weer bij onze collega's. van Nu al wakker aan. Onderdeel van nog steeds op Radio 1 is ook satire, in dit geval van de Speld. Het satirisch nieuwsoverzicht: Globaal nieuws van de Speld met Diederik Smit. Goedenacht en hartelijk welkom bij deze aflevering van Globaal Nieuws... Ja, we krijgen zojuist het bericht binnen dat er ergens iets actueels is gebeurd. Als daar meer over bekend is, dan laten we dat zo snel mogelijk weten. Maar we beginnen met het laatste nieuws. Het lekken van de begroting zal voortaan altijd op de tweede vrijdag van september plaatsvinden. Dat blijkt uit documenten die globaal nieuws in handen kreeg. Premier Rutte wil met de maatregel meer duidelijkheid scheppen over de procedure van Prinsjesdag. Het nieuws zal volgende week bekend worden gemaakt. De eurozone moet een aparte huisdichter krijgen... die zich uitsluitend zal gaan bezighouden met het oplossen van de eurocrisis. Dat staat in een nieuw voorstel van de Zweedse premier Reinfeldt. De huisdichter zou elk half jaar een sonnet over de schuldencrisis moeten schrijven... om de problematiek in perspectief te plaatsen. Ja, nieuwsduiding, we kunnen er niet meer omheen. In de kranten, op televisie, de radio en op internet. Overal is er duiding, verdieping en achtergrondinformatie. Maar waar komt deze behoefte aan duiding eigenlijk vandaan? Daar gaan we over praten met deskundige Herman Zevenaar. Herman, om je even te introduceren, jij bent expert. Welkom. Die behoefte aan duiding, hoe lang is die er al? Ja, het is natuurlijk niet nieuw. Uh, laten we dat voorop stellen. Uh, mensen denken altijd dat het iets is van de laatste tijd. Uh, terwijl duiding eigenlijk van alle tijden is. En ja, je zag dat eigenlijk al in 2005. Uh, toen er na de aanslag in Londen allerlei opiniestukken in de krant verschenen over de aanslagen in Londen. Ja. Uh, dus daar zag je eigenlijk in het klein al een soort... Duiding van la lettre. Ja, die behoefte aan achtergronden en nieuwsduiding... is dat ook iets typisch Nederlands? Ik hoor dat steeds vaker inderdaad. Van, ja, die behoefte aan achtergronden en nieuwsduiding is iets typisch Nederlands. Ja. Uh, terwijl als je iets over de grens kijkt... dan zie je dat het gewoon gaat om een Europees... Uh, en in zekere zin een universeel fenomeen. Goed, je zegt dus eigenlijk... die behoefte aan duiding gaat verder dan alleen het hier en nu. Hoe verklaar je dat? Ja, ik denk dat het uiteindelijk iets is wat we allemaal in ons hebben. Uh, dat we toch altijd op zoek gaan naar het hoe en waarom. Uh, ook omdat dat het houvast geeft. Mm -hmm. En die behoefte aan zekerheid, ja, dat is waar het uiteindelijk vandaan komt. Uh, dus ik ben ook helemaal niet verbaasd dat we zoveel nieuwstuidingen zijn op de dag van vandaag. Maar is duiding altijd slecht? Of zijn er ook uitzonderingen op die regel? Nou, ik zeg helemaal niet dat duiding altijd slecht hoeft te zijn. Uh, soms is het ook goed om iets te begrijpen. Uh, er zijn genoeg situaties uh, waarin duiding juist heel positief kan werken. En uh, dat benadruk ik ook altijd. Als je maar realiseert dat duiding nooit de problemen kan oplossen. Maar het kan de problemen wel duiden. Dat wel, absoluut. Vooruitkijkend, uh, we zijn er nog niet vanaf. Nee, nee, dat lijkt me niet. Uh, mensen zullen gewoon uh, altijd behoefte hebben aan duiding. En als gevolg daarvan zullen we nog veel verdieping in de achtergrond gaan zien de komende tijd. Goed, deskundige en expert Herman Zevenaar, dank voor dit moment. Wij gaan verder praten over deze analyse met ons panel van 37 deskundigen. Inmiddels zijn aangeschoven Maarten van Rossum, historicus Kustaf Bessems... journalist voor Dagblad De Pers, televisiedeskundige Bert van der Veer... Frans Timmermans, Kamerlid voor de PvdA. Benno Paksteen, luchtvaartdeskundige. Naast hem zit Ab Osterhaus, hij is viroloog. Cocolijn, defensiespecialist. Midas Dekkers, schrijver en bioloog. Wim Kurkenburg, kernfysicus. Petra Stine, zijn vrouw. Het satirisch nieuwsoverzicht van De Speld. Ja, en mocht u nou meer van deze mannen willen horen of zien... ga dan naar www.speld.nl. In de Radio 1-studio nog altijd The Hype. En ze gaan een, een cover spelen van Gary Rafferty. Her father didn't like me anyway. Upon the bed, the book I gave her that she never read. She left without a single word to say. Her father didn't like me anyway. She always wanted more than I could give She wasn't happy with the way we live I didn't feel like asking her to stay Her father didn't like me anyway mm. daddy never knew just what she'd seen in me daddy didn't like my hair perhaps if we had talked he'd have seen something in me But daddy didn't really care To tell the truth I didn't have the nerve I know I only got what I deserve so Now that they leave of me today Her father didn't like me anyway Daddy never knew just what she'd seen in me Daddy didn't Perhaps if we had talked He'd have seen something in me But Daddy didn't really care The coat she wore still lies upon the bed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 bescheiden tweemans applaus vanuit onze studio. De hype was dat. En her father didn't like me anyway. Een cover. Kom nog even bij. Voor Een, een, co een cover? Ja. Is het een van jullie muzikale helden, meneer Rafferty? Ja, zeker. Uh, ook al hebben we nog nooit de nummer van hem gespeeld. Ik was eigenlijk gisteren op YouTube een beetje... aan het kijken naar wat nummers... en aan het luisteren naar wat cd's van hem. En toen dacht ik, oh, leuk om een keer uit te zoeken hoe die nummers gaan. En... Uh, ja, toen gingen we vandaag hier naartoe. We dachten van ja, het is misschien leuk om iets anders te doen dan we normaal doen. En een mooi nummer te kafferen. En zeker voor in de nacht is dit wel een mooi zwier. Ja, dat past wel, rustig. Ja. Ja. Weet je. Maar jullie staan er een beetje bekend omdat jullie uh, je associëren met de Beatles. Um, de, is dat nog wel een beetje de nummer 1 uh, act voor jullie? Ja, daar kan je niet omheen eigenlijk. <laughs> nee? Nee. Ik denk dat veel luisteraars het daarmee eens zijn. Um, dat de de jullie, jullie Santa er een beetje aan stooms. doet denken. Of, ja, ja. Wat zeg je? Dat jullie Santa er een beetje aan doet denken, bedoel je? Um, nou nee, nee dat je er niet omheen kan als, uh, als oh. inspiratiebron, als muzikant. Al oh, um, Want ik denk dat voor elke muzikant uh, en, en ook uit elk genre... het maakt niet uit of je nou popmuziek speelt of wat anders... Uh, dat de Beatles altijd van grote invloed zullen zijn... Uh, kunnen zijn... Uh, maar uh, ja, dus dat is voor ons absoluut het geval. En of we qua sound erop lijkt, ja, dat zou ik niet durven zeggen. Dat, uh, dat, is, dat is aan de lifestyle zelf om dat te oordelen. Nou, ik kan me wel voorstellen dat ze enige, enige verwantschap horen. Misschien in de vorm in van de liedjes en, uh, en het vocale gebruik... en instrumentatie en uh, interpretatie van liedjes... dat dat ja, zeker overeenkomsten zijn, ja. Ja, ja. Jullie nieuwe cd um, staat op het punt eraan te komen. Is het uh, jullie nieuwe grote trots? Absoluut. Ja. We hebben zeker zo'n twee jaar naartoe gewerkt. En we zijn al zo'n twee jaar bezig met de opnames van deze plaat. Dus het is wel echt gewoon een, een, een grote bevalling. En uh, we zijn echt erg blij dat hij helemaal af is. En dat het gewoon uh, echt goed is geworden. tenminste ja, Het is een mooi kindje geworden. Het is een mooi kindje <laughs> ja. geworden. Het is een mooie baby geworden. Ja. En je, hoort, je hoort van veel muzikanten dat ze um, zodra de plaat helemaal af is... Het moeilijk vinden om daar weer naar te luisteren omdat het dan zo lang uh, letterlijk dag en nacht je achtervolgd heeft absoluut maar je moet je moet er even een tijdje niet naar luisteren en dan op een gegeven moment als hij dan er is dan ga je weer heel erg luisteren en hoor je eigenlijk weer hoe mooi het denk ik is dus je moet er niet elke dag naar gaan luisteren om te kijken hoe het is want dan maak je zelf ook gek zeg maar En, en jullie ik. zijn er nog niet zat begrijp ik nee kijk nee, de plaat was eigenlijk al af een tijd ja. geleden en toen hebben we even die afstand genomen. En zijn we gaan kijken hoe, hoe we het zouden gaan uitbrengen, hoe we het zouden gaan aanpakken. En toen we weer terugkwamen bij de plaat, toen dachten we, wow, het meeste is wel vet. Maar oh er zijn ja, nog een paar dingetjes. Oh <laughs> ja, zo was het. Oh, zo ging dat liedje. Oh, dat en... nummer stond er ook. op. <laughs> nee, toen waren er een paar liedjes waarvan we dachten, van, ah, dat kan misschien nog net even wat vetter of zo. Dus toen zijn we in juli nog een keer de studio in gedoken. Toen hebben we twee nummers overnieuw opgenomen, nog twee nieuwe liedjes opgenomen. En er twee vanaf geknikkerd. En toen was Have You Heard The Hype, want zo heet het album, helemaal af. Oké, okay, en, en jullie hebben nu uh, akoestisch gespeeld. Ja. Yeah. Uh, maar normaal gesproken zei je al eerder dat het met meer energie is. Nou, we hebben uh, gezocht in onze database en jullie staan erin. Dat is ook al een compliment ah, voor jullie als band. Dus misschien is het goed voor de luisteraar om even te horen hoe jullie normaal klinken. Ja. Zo klonk. Zo klonk. Ja. En vandaag, dus in een hele gedragen setting. Als, als mensen jullie nog ergens in het land gaan tegenkomen, kunnen ze dan ook deze gedragen setting tegenkomen? Of is het echt altijd. Uh, in een principe beuken? is het altijd rocken. Uh, maar ja, tijdens de set proberen we ook altijd wel een paar ballads te spelen als we de tijd hebben. En de komende tijd zullen we ook een aantal in-store concerten geven in winkels. Uh, om het allemaal te promoten. En daar zullen we ook uh, ons van onze meer akoestische kant laten zien. Hoewel we wel gewoon. Drum en Bas meenemen. Daar en uh, als mensen jullie nog willen inhuren voor feesten en partijen... waar kunnen ze terecht? Site, uh, MySpace... www.thehypemusic.nl Thehypemusic.nl Ja, en um, ja, als, als, je, als je daarheen gaat... Um, dan kan je ook gelijk uh, aan kaarten komen voor onze uh, cd-presentatie. 22 september in het patronaat. De grote zaal. Um, het wordt een stampend feest. Okay. Er zijn nog een paar kaarten. Nog dus. een paar kaarten. Als je wel dus hebt... bent, of... ja. dan. De, de Radio 1-luisteraar kan dus nog naar de hype toe, jongens. Dank jullie wel ja, dat, dat mocht jullie Mocht er waren. nog mensen zijn die op dit moment aan het luisteren zijn en denken: eh, dat was echt leuk, ik wil er wel heen, dan mogen we al twee kaarten weggeven. Oké, okay, 0800-1121 <laughs> voor de mensen die dat willen hebben. Want dan moet je dus wel <coughs> even bellen. jullie hebben 0800-1121. Ja, mensen oh, ja. kunnen inbellen. Ik ben benieuwd 0800. Of ze gaan bellen. Ik, uh, ik ook. Maar dank jullie wel dat jullie hier in de studio waren, jongens. Onze collega's van de Zuidelijke Regionale Omroepen... hebben ook deze week weer verslag gedaan... van alles wat er in de provincies gebeurde. Hier een overzicht uh, van in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Zoals een recordpoging in Roermond. Na een korte warming-up werd gestart met de recordpoging. Komt. Ja, ik hoor u bijna denken: wat is dit nu weer voor een recordpoging? Nou, al deze 3000 schreeuwende kinderen zijn tegelijkertijd aan het skippieballen. De vraag is: zijn het er genoeg? Ik heb net door van de organisatie dat er 3049 skippieballen aan het skippie geweest. En net, we hebben het gehoord, jongens! Ja, u kunt het wel gehoord hebben, meneer. Maar heeft de notaris ook fouten geconstateerd? We hebben met name geteld op het aantal, dat er exact. Uh, het aantal kinderen gehaald werd. Uh, daar zijn we heel streng in geweest. Ik moet zeggen, de kinderen hebben zich ook heel gedisciplineerd getoond. Dus we hebben eigenlijk geen calamiteiten die uh, gemeld kunnen worden. Gelukkig maar, daar geen problemen. Nou, dan staat dus niet het record nog in de weg. En zijn de kerstverse recordhouders overmand door emotie. Ja, dat het er meer dan 3000 zouden waren. Wat Vond jij ervan? Leuk! Nee. En ben je nu blij dat jullie het gehaald hebben? Ja. Nou, vond je het leuk om hier te zijn? een beetje. Ja, dat niet alles even logisch is in het zuiden van ons land. Daar hadden we ons al lang bij neergelegd. Maar wat ze hier nu weer aan het testen zijn. Het gebouw is natuurlijk daar nu, hè? Ja. En ik hoor het inderdaad wel. Uh, ja, je kan het wel spoedig Meer proberen. van die kant? Als je een beetje gaat draaien nu, dan zou je als het goed is het verschil moeten kunnen worden. Ja. ja. Wat wij ervan begrijpen is het een soort navigatiesysteem dat je met muziek de weg wijst. Maar er is een probleem. Maar het is niet zo uh, dat je een straat ingaat en dat je weet van oké okay, over 50 meter moet ik rechts. Nee, het is uh, eigenlijk heel vrij. Het is ook een idee dat je gewoon een beetje een ja, avontuurlijke manier van navigeren ja, maar schiet je er dan wel iets mee op? Ja, maar je moet zomaar gokken van, nou het is die kant op, dus ik rij maar die kant op. Maar dan weet je eigenlijk nog niet precies van welke straat je rechts of links moet. Nee, dat klopt. Maar ja goed, je merkt het gauw genoeg als je ergens naar links gaat en het geluid verandert ineens heel erg. Dan weet je dat je de volgende straat maar weer naar rechts moet gaan. Ja, dus als je het geluid hoort en je bent links gegaan... dan moet je maar weer naar rechts. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar ja, de verslaggeefster en de kunstenaar die dit uh, samen hebben gemaakt... die hebben elkaar wel gevonden in het maken van dit item. En volgens mij bloeit er iets moois op tussen die twee. Ik stel voor dat we even de kroeg gaan navigeren. Die kan ik zo wel vinden hoor. Zonder navigatie. Zo, wat zullen we nu eens gaan doen? En we gaan appels plukken. Ah, uh, leuk. Wat voor appels zullen we eens gaan plukken? En dat zijn dan de, de iets wat glimmende appels die uh, toch een... Uh, een fris uh, gele ondergrond hebben. En een, uh, een blijde rode blos. Uh. Mm, goede aroma's in een rode blos, mijn favorietjes. Nou, appel vastpakken en plukken maar. Want wa ja, appels plukken, ik zei het vanmorgen al even tegen u. Uh, hoe ingewikkeld is dat? Veel ingewikkelder dan iedereen eigenlijk denkt. Uh, wat je net al zei, je pakt een appel uh, beter, je trekt hem eraf. Maar dat is dus direct helemaal fout. Oeh, en we willen het natuurlijk niet fout doen. Onze appelplukkoning legt even uit wat voor katastrofale gevolgen verkeerd plukken kan hebben. Het stiltje kan breken, je kunt het stiltje half eruit trekken, want die gaat rotten bij bewaring. Je moet ze net behandelen als eieren, zeg ik altijd maar. Je moet ze voorzichtig pakken, uh, je hebt gelijk deukjes en vingertjes in de appel staan, waardoor je bruine vlekken krijgt en de appel dan niet meer toont. Ach, verschrikkelijk. Laat dat nooit gebeuren, mensen. En heeft onze appelpluk-expert nog een laatste tip? Oppassen bij appels die ook op trossen hangen... Uh, dat andere appels niet gaan vallen. Dus altijd voorzichtig optillen en draaien. En... Ja, en tot zover het nieuws dat niet in het nieuws was. Uh, op, uh, op Radio 1 volgende week dan hebben we natuurlijk gewoon weer uitgezocht... Uh, wat er allemaal gebeurd is... Uh bij onze regionale collega's in het noorden en het zuiden. Zometeen ook nog een, een reportage van Pieter Munnik. Hij ging naar de 50-plus beurs. Terwijl die jongen die is denk ik net 20. Ik weet niet precies wat hij er ging doen, wat hij gaat doen. Dat hoort u zometeen na John Mayer hier op Radio 1. Dit is Perfectly Lonely. Ze mogen misschien nog niet met pensioen zijn, maar 50-plussers staan wel vol in het leven. Althans, als je het aan de organisatoren van de 50-plus-beurs vraagt. De beurs die tot 18 september in de jaarburg Utrecht wordt gehouden, trekt ook dit jaar weer veel bezoekers. Bezoekers die net die ene speciale keukenset of massagestoel willen kopen. Onze verslaggever Pieter Munnik vroeg zich af of hij ook al een beetje 50-plusser zou kunnen zijn. En wat houdt het 50 plus zijn eigenlijk in? Ja, Mevrouw, eh, 50 plus? Ik ben vijf, ja, meer dan 50 plus. En? Hoe bevalt dat? Prima. Ja, voelt u zich nu ook helemaal thuis als je al die andere 50 plus'ers om je heen ziet? Nou, dat, ja hoor, daar heb ik helemaal geen erg in. <laughs> daar heb ik helemaal geen erg in. Maar je, je kan er toch niet omheen? als je, Ze lopen hier met honderden. Ik voel me er best thuis hoor. U vindt er niks aan? Jawel, jawel, joh. Maar meegenomen door uw vrouw, merk al. Juist, ja. En uh, die, is, uh, die is spoorloos? Die staat hier nu uh, al ja, de, te wachten? Ergens de, de, de, ja, uh, voor de voorlichting of zoiets van diabetische resolutie. Uh, dus moest ze wel een beetje in de hand houden, natuurlijk, hè? Moet ja, je leuk, natuurlijk. En mooi hoor. Het stikt hier wel. Vrouw, hè? Ja, <laughs> nee. En uh, wat hebben jullie tot nu toe hier gedaan? Nou, we zijn hier een beetje uh, rondgelopen. Er uh, ja, zitten wel echt wel interessante dingen bij. Maar ik ben dan 19, u bent dan 50Plus. Wat, uh, wat maakt het voor 50Plus hier nou leuker? Uh, het is een beetje afgestemd op uh, iets uh, de, de, ja, nou, echt om de 50 plus's, zeg maar. Ja, dat, dat is logisch natuurlijk. Want de, de, de beurs heet 50Plus, maar. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het wel interessant. Ja. Ik loop nu een tijdje rond op de 50-plusbeurs. En als ik dan even om me heen kijk, dan valt het toch wel op dat het inderdaad niks voor mij is. Ik zie brei, tenten, ik zie stofzuigers, schoonmaakspullen. Noem het maar op. En ja, ik heb hier niks te zoeken. Alexander van der Kerkhoff, u zit in de organisatie. Hoe bevalt de eerste dag? We zijn erg blij en verrast dat de eerste extra dag die we dit jaar hebben gemaakt al zo druk is. Vorig jaar waren we vijf dagen beurs. En dan waren de eerste dagen zo druk dat we dachten we moeten wat meer capaciteit maken. Dus we zijn nu een dagje langer gegaan. Maar deze eerste dag is al net zo druk als de woensdag of de donderdag vorig jaar. Dus het wordt erg druk. Maar 50-plussers hebben blijkbaar heel erg behoefte aan zo'n beurs. Waarom is dat, denkt u? Nou, ik denk dat het een steeds grotere groep is die heel erg goed weten wat ze willen. Ook nog wat extra tijd en geld hebben om ook voor zichzelf te besteden. En dan moet je wel even kunnen uitkiezen welke mogelijkheden heb je. En het leuke van deze beurs is dat het bij elkaar staat op één grote locatie. Wat je bij allerlei thema's bij elkaar gezet krijgt. Waarvan je weet dat het ook voor jou interessant is. Dus het is een soort one-stop shopping per jaar. Om eens te weten wat de nieuwtjes zijn en wat je allemaal naartoe kan gaan. Voor vakantie, tot auto's, tot caravans, tot computers. En hoe oud bent u zelf eigenlijk, als ik dat vragen mag? U mag het vragen, want u bent 19, zei u. Ik ben nu 49, over drie maanden ben ik 50. Dus eigenlijk bent u nog helemaal niet welkom op deze beurs. Daarom moet ik hem al organiseren en dat doe ik al 19 jaar. En de 50-plussers, die vonden het vooral erg. Leuk en gezellig. Een dagje uit. Een dagje uit met Pieter Munnik bij de 50-plus beurs. En met uh, Pieter en... Uh, zijn reportage komen we alweer aan het einde van nog steeds wakker van deze, uh, deze dinsdag 13 september. Maar dat betekent niet dat WNL ophoudt in de nacht. Want uh, wij gaan gewoon nog twee uur door uh, onder leiding van Ingeloe Stol. Ingloe. Ja, nacht. We gaan het straks hebben over de open dag van, het, van de Johan Cruyff Foundation. Ze staan namelijk 14 jaar vandaag. En uh, voor de elfde keer hebben ze open dag, dus allemaal sportende kinderen. En we gaan door met het sporten, want ook Tweede Kamerleden gaan vandaag met hun sportschoenen aan. Daar hoort u ook straks meer over. En in onze rubriek de Holland-Amerika-lijn hebben we het over de speech van Obama. Spannend. Dus blijf Goed. luisteren. Goed, volgende week dan zijn wij weer terug met een nieuwe nog steeds. En straks dus nu al wakker. Maar eerst het nieuws van 4 uur.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 nog meer jij is fantastisch door.